met het Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op een nachtclub in Istanbul is opgepakt, meldde Turkse media. De man uit Oezbekistan zou samen met zijn zoon zijn gearresteerd in een stad in de buurt van Istanbul. Bij de aanslag in de Oudjaarsnacht vielen 39 doden, onder wie zeker 26 buitenlanders. De dader zou een aanhanger van IS zijn, die ook de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeiste. Van de Oezbeek verscheen een paar dagen na de aanslag een filmpje op Twitter. Hij kijkt in dat filmpje in de camera, maar zegt verder niets. Minister Van der Steur heeft begrip voor de kritiek van agenten op zijn tweet vlak na de jaarwisseling. Daarin sprak hij grote waardering uit voor de hulpdiensten. Maar de Haagse politie twitterde daarna dat de minister te weinig doet om hen te beschermen tegen reelschoppers. Van der Steur zegt nu tegen RTL Nieuws dat hij de onmacht goed begrijpt. Zeker omdat er in Den Haag die nacht een agent was aangereden. Volgens de minister is er wel werk gemaakt van bescherming van de hulpdiensten... zoals een meldplicht voor mensen die zich eerder hebben misdragen. De daders die vorige week een 31-jarige man doodschoten in een flat in Utrecht... hadden het op iemand anders voorzien. Dat meldde verschillende bronnen aan RTV Utrecht. De man die eigenlijk het doelwit was, zou inmiddels zijn ondergedoken. Volgens de omroep is een paar dagen na de liquidatie een aantal verdachten opgepakt. Ze zaten samen in een auto en hadden zware wapens bij zich. De laatste mens die voet heeft gezet op de maan is overleden. Deze Amerikaanse astronaut Gene Cernan verbleef drie keer in de ruimte... en ging twee keer naar de maan. De laatste keer in 1972 als commandant van de Apollo 17. Voor zijn ruimtereizen was Cernan straaljagerpiloot bij de Amerikaanse marine. Hij is 82 jaar geworden. Het weer vannacht zijn er opklaringen. In het binnenland wordt het lokaal min 8. Aan zee vriest het een graad of 2. Morgen enkele wolkenvelden, de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Vanaf woensdag komt het kwik in het Zuidoosten ook overdag niet boven de nul. In de rest van het land is het minder koud. Dit was het NWS journaal Zin in Zandvoort is zin in ZFM. met nu het laatste uur.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 Dus ja, zo is het uh, met Duits gegaan. Ja. En je bent uh, toen uh, op de Getterbachma voor lesgegeven? Of heb je eerst nog ergens anders lesgegeven ja, of iets anders op, gedaan misschien? Ja. ja, ik heb op drie scholen uh, lesgegeven. Ja. Dus uh, ik ben begonnen in de Amsterdamse buurt. In de buurt waar ik, uh, waar ik geboren ben eigenlijk. Als een lea-o-school. En daar heb ik uh, het vak, uh, ja, daar ben ik uh, begonnen. En daar, uh, ik begon uh, als een idealist. Ik... Uh,